Saif Gaddafi zei dat de protesten zijn aangezwengeld door islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs die het regime in Libië omver willen werpen. Ook zei hij dat er veel minder doden zijn gevallen dan de media melden. Hij beloofde overleg over hervormingen en zegde het volk loonsverhogingen toe op voorwaarde dat het geweld stopt. Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden. Het is niet bekend waarom een van zijn zoons het heeft overgenomen. Volgens Saif is zijn vader nog wel in Libië. Voor het eerst wordt er ook gedemonstreerd in de hoofdstad Tripoli. Daar zijn auto's in brand gestoken en gevechten uitgebroken... tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Volgens Al Jazeera zijn ongeveer 3000 mensen de straat opgegaan. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden gevallen. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië heeft gedreigd de olie-export naar westerse landen vandaag af te sluiten... als Gaddafi niet stopt met het geweld. Een andere stamoudste zei dat Gaddafi het land moet verlaten. In China is zaterdag een nieuw record treinreizigers gevestigd. Op die dag maakten 7,13 miljoen Chinezen gebruik van de trein... en dat was 16 meer dan het dagrecord van vorig jaar. Het record werd net als een jaar eerder gevestigd... op de laatste dag van de voorjaarsvakantie... Miljoenen Chinezen gaan dan naar huis of gebruiken die dag voor een familiebezoek. Het weer, het is helder, de temperatuur ligt tussen de min 7 en min 2. Overdag zonnig en koud, het wordt dan 0 tot 4 graden bij een koude oostenwind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO Nacht van het goede leven Adeline van Lier Staat je radio wel aan Zou nog maar niet snel gaan. Het is de nacht van goede De kunst. We gaan naar het schone Shirtochen dat over drie weken of twee weken alweer. Verandert in Ja, Ik was nog nooit aan Noord-Brabants Museum geweest, al daar. Het is een heel mooi klassiek pand. dat uh, binnenkort uh, nou ja, dat vertelt de conservator Marine Trapeneer, zo dadelijk wel. Zij leidde mij rond op de expositie van Belgische kunstenaars uit de periode 1885-1960 onder de titel Vlaamse Vedette. En we beginnen hier met een stuk van Emiel Klaus, een van de vroegste stukken uit de. De verzameling en de tentoonstelling. En dat geeft meteen ook de plaats van handeling weer... van de, het ontstaan van de meeste schilderijen. De rivier De leien in Vlaanderen. En daar bestonden diverse kunstenaarsgroepen. De expressionisten, maar voor de expressionisten... waren dat de impressionisten en de luministen. Maar linguisten. hoezo? Wat hadden, de, hadden die met De leien? Het was een mooie streek in België. En daar schilderden ze graag het landleven, de boerderijen... het eenvoudige Vlaamse leven. Hoe loopt die van? Die stroomt in, in, in Oost-Vlaanderen en mondt uit in de Schelde en daar liggen een aantal plaatsjes aan, zoals Astene en Deurle. En daar zit Martens Latem. En daar vind je dan in diverse perioden van de geschiedenis kunstenaarskolonies die daar graag buiten schilderen. Vooral begin 20e eeuw, en dit is eind 19e eeuw, Emil Klaus een luministisch landschap. Je ziet hier de, de leien letterlijk. De rivier stroomt hier en daarvoor een, een landschap met, met distels... die het licht vangen, het tegenlicht, om nog meer lichtsensatie weer te geven. Maar bij de expressionisten zie je straks ja, een soort extract van dat landschap. Ja. Niet zo letterlijk als hier. De periode waarover jullie schilderijen hebben gekozen is... Uh, 1885, 1885, uh... 1885, 1970. En waarom die periode? Het is de collectie van het uh, Groeningen Museum in Brugge. En die collectie konden we grotendeels lenen voor deze tentoonstelling. We hebben daar 50 werken uitgekozen. Omdat het museum in Brugge nu dicht is vanwege de Jan van Eyck tentoonstelling. En daarom oh. konden wij de collectie uh, moderne kunst lenen. Of daar een selectie uitmaken. Want dat mag niet zo vaak hè? Daarin. Nee, dat is uniek, dat is nog nooit vertoond. Dat je zoveel werk in één keer kunt lenen... En jullie wilden uitpakken omdat het hier binnenkort dicht gaat voor de grote ja, is de verbouwing. de laatste tentoonstelling voor de verbouwing. We gaan dan dicht voor anderhalf jaar. En dan hopen we in de, eind 2012 weer open te gaan met het museumkwartier Bosch. Waarin ja. het museum dus enorm uitgebreid is. Ja. Ook, is het, ook met het Stedelijk Museum erbij. Precies. Ja. Ja. Nou, we mag hopen dat iets uh, voorspoediger gaat dan bij ons, het Stedelijk Museum in Amsterdam. Nou, we plannen dat we anderhalf jaar dicht zijn. En uh, zoals de ja. directeur zegt, we gaan pas dicht als we weten wanneer we weer open kunnen. Ja. Hier hangen een aantal uh, impressionistische, luministische schilderijen bij elkaar. Je ziet hier de invloed van, uh, van Parijs. Um, het zijn schilderijen opgebouwd uit felle vlekjes kleur. Um, we staan hier bij een schilderij... Door Rick Wouters van madame Giroux. En zij was de vrouw van een mecenas in de kunst... die veel betekend heeft voor vooral Rick Wouters. En zonder die steun van Giroux, eh, bij wie hij onder contract was... had hij nooit zoveel schilderijen kunnen verkopen. En dat geldt niet... natuurlijk voor heel veel impressionisten, hè? dat ze ja. mecenas uh, hadden. Ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Hoe, is dat, hoe, de... ja, hoe is dat tegenwoordig, weet jij dat? Komt het nog voor? Het komt nog voor. Ik heb laatst een, een hele goede mecenas hier uit het zuiden ontmoet. En in deze tijd was Rick Wouters eigenlijk de eerste die onder contract kwam van zo'n zo mecenas. Dat was de eerste keer dat het in België voorkwam. Dus zeg maar op het eind van de, van de 19e eeuw. Maar ik neem aan dat dat door de eeuw heen wel zo geweest is. Absoluut. Dat is een, een, een bekend fenomeen ja. en gelukkig komt het nog steeds voor. Maar waarom zeg je dan hij was de eerste? Ik oh, was die de eerste echt een... in België dat iemand een contract kreeg... bij een, bij een, een kunsthandelaar. Dus hij gaf hem salaris in voor oh, schilderijen. Oké, okay, oké, okay. ja. nou begrijp ik het. Ja ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja, ja. Verderop staat van Rick Wouters een fantastisch uh, beeld... van zijn vrouw Nel. En dat is ook in brons gegoten... Met Meer dan levensgroot, ja, ja, ja, ja, ja, want zo'n brons is ontzettend duur. En dat, ja. Als beginnend kunstenaar kun je dat natuurlijk nauwelijks. Uh, nee, en brons kopen. is nu al helemaal uh, erg uh, gewild oh, Nee, Dat is koper, hè, wat ze steeds jatten. Ja, koper en brons. En brons, ja. Brons ook. ja brons ook. Staat hier bij het raam, pas je, pas je een beetje op. <laughs> nou. nee. Maar dit is een, een, een, een beeld van zijn eigen vrouw? Dat was een eigen vrouw, Nel. Het heet Huiselijke Zorgen. Ze staat met de armen over elkaar. En zij beschrijft. Um, hoe zij stond te kijken naar Rick Wouters aan het werk... met de armen over elkaar, en dat hij toen zei... wacht, blijf zo staan, ik ga hier een, een beeld van maken. En zij vindt dat hierin alles samenkomt... Uh, wat, de, wat het betekent om een kunstenaarsvrouw te zijn. Een heel mooie, ja. mooie uitspraak. Hoe zou jij het omschrijven, hoe ze kijkt? Een beetje zelf van, nou, ik moet het nog <laughs> zien. Moet het nog zien? Ja. Ja, nou Zo peinzend in afwachting van het resultaat lijkt het wel. Ja, ja, ja. ja. ja. Die, die Rick Wouters, die um, heeft ook een relatie met Nederland. Want door deze hele tentoonstelling heen speelt natuurlijk de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. En dat had een enorme impact op die kunstenaars. De ene moest in dienst, de ander moest vluchten. En Rick Wouders, die Rick Wouters kwam via zijn diensttijd in Nederland terecht. Hij kwam in kamp Seys terecht, maar werd gelukkig vrijgesteld... omdat hij helaas een ziekte had. En die ziekte bleek hem fataal te worden. En in 1916 is hij in Nederland overleden. Wat had hij? Hij had kaakbeenkanker. Dus hij is nog een aantal keer geopereerd in Amsterdam... En heeft ook nog een paar tentoonstellingen gehad. Want ja, er waren meteen sympathisanten voor zijn werk. En ja, mensen die hem een, een goed hart toedroegen. En hij heeft voor zijn laatste tentoonstelling een gipsenversie... van dit beeld in brons naar eh, Amsterdam laten komen. En dat is door het Stedelijk Museum aangekocht. En dat hebben ze ook nog steeds? Dat neem ik aan van wel. Staat er ergens in de... In de kelders. Wel. Er zijn andere kunstenaars die relatie met eh, Nederland hadden: Van de Bergen en de Smet. Twee van de belangrijkste expressionisten met Permeke samen. Want zij moesten ook vluchten. Permeke vluchtte naar Engeland, maar de Smet en Van de Bergen naar Nederland. En dit schilderij waar we nu voor staan: De man met de fles, is ook in Bladicum ontstaan. Zij gingen in eerste instantie naar Amsterdam en ondervonden daar de steun van uh, verzamelaars, van, van musea, hè, die hun werk al wilden laten zien. En, uh, maar verhuisde later naar Bladikum, waar een kunstenaarskolonie ontstond, van, met andere Belgen. En daar is dit werk ontstaan. En we hebben we het over 1920? omstreeks is uit 1920, ja. Okay. Nou, je ziet het is heel bruinig, hè? dat was echt ja. een grijze. En... Onder invloed van het Duitse expressionisme, wat ze hier tegenkwamen in Nederland. en wat niet in, in, in België te zien was vanwege die oorlogssituatie. Ja. En dan is de stelling dat zij zonder de contacten met Nederland. Eh, niet zo'n sprong hadden kunnen maken in de ontwikkeling van hun werk. En wat het dan uiteindelijk geworden is, dat zie je in de andere stukken in de tentoonstelling. We hebben hier een paar topstukken hangen van Van den Bergen en de Smet uit hun, hun beste expressionistische tijd. En dat was toen zij teruggekeerd waren in België, pas na 1922 overigens. Dan vestigden ze zich weer in het, de streek van de Leien, hè, waar we net ja, ja. voor stonden. Um, waren ze onder contract van uh, Brusselse um, kunsthandelaren... en konden daarom vrij, vrijelijk werken en hebben dit soort fantastische werken gemaakt. Ja, want hier staan we bij De Verliefde in het dorp of De Dansers uit 1925. Ja, van Frits van den Bergen. Omschrijven het is. Het is een stuk wat we ook gebruikt hebben voor het affiche, voor de omslag van het boek. Het is een close-up van twee uh, koppels, zoals je dat in België zegt. <lacht> en uh, het was oorspronkelijk bedoeld als een groep dansers. Uh, dat weten we vanwege een schetsboekje van Van den Bergen. Daar zie je die verschillende stelletjes dansen achterop. Op de achtergrond zie je ook een man met een accordeon. En dit heeft hij er als het ware uitgeknipt... om daar een heel sterk uh, schilderij van te maken. Ja, enorme boezem, die dame links. Ja, alles ja. is in feite vergroot. Ook de gelaatstrekken, de, de, de vormen zijn overdreven. En ja, dat zijn bijna uh, poppenkastpoppen, hè, die koppen. Ja, het is inderdaad uh, in die tijd van het expressionisme gedaan... om ja, een, een soort verhevigde emotie over te kunnen brengen. Gustave de Smet, de grote schietkraam. Ja, het belangrijkste werk ongeveer van Gustave de Smet. Ook zo'n zo typisch tafereel uit een Vlaams dorp. We zien een man in de schiettent, de, de vrouw die de tent bestiert. Wat en, grappig, ze schieten op van die, die pijpenkoppen. Ja, ja, prachtig. En dan een soort kermispaard op de achtergrond. Dat is erg mooi. Hè? En hier, wat hebben we? Dat is een beetje sombertjes, Frits van den Bergen avondschemering of uh, de koeherder. Je ziet inderdaad een man en een, uh, een boer... en zijn koeien op de achtergrond. Waarschijnlijk leidt hij zijn koeien voor de avond naar zit hij huis. nou bij? Ja, het lijkt een soort uh, boom. Ja. Oh, ja. Weird. Maakt niet uit. Moeilijk oh. te zien. En nog een laatste hoogtepunt van uh, de smetart 1931. De maaltijd geheten, of de soep... Um, een voorstelling van een, een, een echtpaar in hun huis... met eenvoudige voorwerpen op tafel. Um, een, een voorstelling die niet meer zo extreem is als die schiettent. He, de, de, de figuren zijn weer te herkennen. Maar hebben wel typisch zo'n smet-uiterlijk... met van die wangetjes en ja, duidelijk gedefinieerde vormen. Een heel harmonisch doek. En Dat was een onderwerp wat hem in de jaren dertig vooral bezig hield. En bijna een klare lijn he, om, de, om de figuren. Zwart uitgelijnd. Ja, duidelijke contourlijnen. Ja. Hij is door het expressionisme zijn composities meer gaan bouwen, kun je zeggen. Paul Delvaux. Een, een laatste schilderij van Delvaux. Het is uit 1970. Um, het heet Serenité. En het is gemaakt, het is van bijzonder... in opdracht van de vrienden van het Groeningen Museum... Zij gaven die kunstenaar dus een opdracht om een stuk te maken... waarin iets moest doorklinken van de Vlaamse primitieven. Omdat de Vlaamse primitieven natuurlijk de belangrijkste verzameling uitmaken van het Groeningen Museum. En Delvaux heeft dat inderdaad geaccepteerd. En heeft in die, in die voorstelling een, ja, een soort verwijzing naar een Maria-figuur opgenomen. Een naaks met een blauw kleed. En op de achtergrond elementen uit het... Uit de binnenstad. Het ja. de... echt... doet een beetje denken aan Wielink? Daar zijn inderdaad overeenkomsten mee te vinden. Vooral de manier waarop je die naakte uitbeeldt. Het is een typische Delvaux. Uh... En ook die architectuur op de achtergrond. Ja. Ja. Jeetje, ik wist niet dat Enzo dat kon zo klein tekenen. Wat fantastisch. Wat, wat... De kathedraal... Ja, een hele gedetailleerde ets. Uh, we hebben hier voornamelijk etsen van Enzor hangen. Die heeft hij gemaakt omdat zijn schilderijen uh, slecht te verkopen waren. Want Enzor was iemand die echt buiten de, de normale de gevestigde orde viel. Hij uh, zag ook niks in de opleiding aan de kunstacademie. Hij wilde het liever zelf allemaal uitzoeken. En um, Daarnaast hangt een, een, een ads bijvoorbeeld van de intrede van Christus in Brussel. Maar het is in feite... Enzor zelf, die we hier zien. Als het ware triomfeert hij als een messias van de moderne kunst... te midden van een menigte mensenmassa vol achterdocht en domheid, zoals hij dat zelf zag. Als ik denk aan uh, Vlaamse schilders, dan denk ik aan Permeke, uh, dan denk ik aan de Smet... dan denk ik aan Enzor en, en natuurlijk aan Magritte, Toch? Ja, klopt. Tenminste zijn, de moderne dan. Ja, dat zijn de mooie hoogtepunten. Ja. ja. Maar we hebben ook nog uh, tijd gehad hier om de hoek hangen. Ja, Oké. Okay. Edgar Tijdgat, ja. dat is nou toch raar? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Hoe vind je dat? Dat was toch wel een belangrijke schilder? Of heeft hij zoveel aandacht omdat hij verzameld werd door, uh, door een van de schenkers aan het museum? Ja, dat was een lieveling van die Tony die Herbert. Um, hij uh, waardeerde hem. Ook omdat hij ja, dat hele lichte, uh, volkse, vrolijke van Belgen weergeeft. je ziet ook werken met, met draaimolens, uh, grappige voorvallen. Maar we hebben ook een groot familieportret van Herbert. Waarin dus de, de verzamelaar zelf te zien is, te midden van zijn uh, grote gezin. Waar, waar was hij rijk mee geworden? Tony Herbert zat in de textielindustrie. Hij heeft een, een spinnerij opgericht. was een uh, overtuigd flamingant. En wilde daaraan vormgeven door het verzamelen van juist die hele Vlaamse kunstenaars. Ja, ja. Dus hij had vooral Permeken en De Smet en Van de Bergen. Ja, ja. Uh... Maar dat dat, dat tijd gehad, dat is toch niet helemaal doorgedrongen tot in Nederland, nu pas. Maar dat komt dus omdat het museum toevallig veel werken heeft. Omdat die Tony Herbert ervan hield. Zo is het toch een beetje. Het is uh, een iets onbekendere naam, maar wel ja. een, een, een bekende Vlaamse modernist. Ja, maar mooi schilderij hoor, daar niet van. Ja, hier de laatste zaal gaat over Brusselmans en Permeke. Um, Permeke natuurlijk de derde van de grote drie expressionisten in, in Vlaanderen. En het zijn ook grote, zware stukken. Um, het stuk hier van de boer met pijp is van de zomer nog aangekocht door het Groeningen Museum. Dus we hebben ook een aantal primeuren in deze tentoonstelling... Ze hebben in de jaren tachtig een stuk of twintig werken aangekocht... en van de zomer nog een stuk of zes. En die hangen hier nu voor het eerst allemaal voor het uh, publiek. Ja, ik vind deze dus... Nee, die is maar echt te donker, hoor. Dat vind ik echt. Vind jij het een mooie schilderij? Even eerlijk. Ik vind het een heel uh, ontzettend krachtig schilderij. Het is het, uh, je ziet alleen maar een, de grote, plompe figuur van een boer... met een pijp in beeld. En ja, het is een en al kracht en het is inderdaad wel donker. Ja, nou goed... Wat jij zegt, dat in, inderdaad hij heeft, wij wel uitstraling en zit als een hondje achter en dat, je ziet ze geweerkolf omhoog steken, hij zoiets van nou mij vertel je niks en ik ga gewoon schieten, zoiets. Maar ik vind dit geen prettig schilderij, ik vind het niet. Dat is wel heel, heel, heel, heel erg mooi, vind ik deze. De papeters, ja, vind je dat mooier? Ja, die kleuren, die <laughs> De compositie. Ja, ja, vind ik wel. Ja. Ja, ook weer zo'nzelfde schilderij met hele grote kloeke vormen. Met die papeters, dat is echt een ja, symbool van het expressionisme, haast. Hè? Dat hele eenvoudige volksleven op zo'n krachtige manier uitgedrukt. Dat is echt op een top per meke. Dus, dit is de, de aardappeleters van Precies. België. Zo zou je het mooi kunnen zeggen. Ja. En dit schilderij, dan vraag ik me af, hoeveel heeft het gekost? Weet je dat? Geen idee. Nee, wel, dat niet. weet je wel. Nee, dat, dat heeft het Groeningen Museum aangekocht. Daar weten wij niks van. Nee, maar dat zoek je toch op? Nou, vast veel te veel. Ik geen over. Nee, nee, nee, nee, nee. Goed, nou, ik vind het, nee, ik vind nee. het nou, fijn dat ze het hebben, maar uh, ik hoef niet... Uh, wat, wat hangt hier dan nog? Zo, ook heel donker, want dat hebben die mannen nou eenmaal. Wat was dat toch? Was dat, waar, waar, waar komt dat donkere vandaan? Um, dat heeft te maken met het, uh, het realisme in de schilderkunst. De voorgangers van deze expressionisten, denk maar aan Van Gogh... die wilden ook dat de eenvoudige boerenleven uitbeelden... maar dat moest gebeuren met de kleur van het land zelf. Daar komt dat vandaan. Dus de zwarte aarde gebruik je bijna letterlijk om daar kleur aan te geven. Daarom is het allemaal zo donker. Maar je zou toch willen dat hij ook eventjes naar Zuid-Frankrijk was afgereisd... die om wat kleur te zien en wat licht, toch? Nou, zijn latere werken worden inderdaad lichter. Hij heeft ook zeegezichten gemaakt en de andere ja, ja. werken die inderdaad veel lichter zijn. Ja. Ja. En uh, geen Magritte? Magritte, ja, daar hangt één schilderij van Magritte. Oh, ja, Latenta, we... de aanslag, naast het werk van Delvaux. Want Magritte is natuurlijk... Uh, ja. was de... oh. mij helemaal niet opgevallen, echt waar. He? Ja, precies. Ja. Dat is nou ook wat. Oh, dat is helemaal daar. Hè? Oh, hier, ja tuurlijk. Ja. Ja. Magriet. Ja, een hele mooie Magriet. Maar ja, raadselachtig Opschrijf het is. Het is een schilderij dat in drie gedeeld is. Links een stukje wolkenlucht in een kubus gevat. In het midden een doorkijkje naar een gebouw. En rechts een deel van een naak lichaam in een lijst. En dan nog een raar bol voorwerp. En we zijn net achtergekomen dat dat een herinnering is aan een paardenbel. Een paardenbel waarvan Margriet in zijn jeugd het geluid zo mooi vond. Dus dat is wel duidelijk, maar wat het totaal betekent... Dat is, Deed hij uh, daar zelf uitspraken over? Kennelijk niet, want het is niet uh, overgeleverd. En, en wat, wat zegt men? Wat, wat denk jij? Het heet de aanslag, maar ik kan het niet rijmen met wat hier uitgebeeld is is toch gek, hè? want heel veel schilderijen van Magritte zijn veel toegankelijker in hun betekenis, toch? Of, of geven ruimte om... Uh... Ja, bij anderen zie je dat wel, maar dit is een uh, ja, erg raadselachtig uh, stuk. Leuk voor het publiek om uh, te gaan gissen. Dit plaatje is een erfenis van Jimmy Tigges die hier vorige week te gast was. Onder zijn highbrow muziekvriendjes, de fanaten, is hij waarschijnlijk de enige die het kent. Tenminste, dat was zijn ervaring. Dit is uh, dit beroemde stuk muziek. Wat is het? Hè? Enig idee? Nou, ik, volgens mij weten heel veel mensen het, want, want en technicus herkennen het ook gelijk. Nou goed, anders bel maar naar 0800-1121. Wel Thomas net even de band weg aan het brengen is... Nou goed, uh, ik kan het ook mailen naar KRO.nl. En uh, ik kan het ook op mijn site zetten, www.anlinevanlieen.nl Nou, dan krijgt u een uh, knijpkartje, als u het weet. Uh, ik heb een zoon die drumde, maar uh, nooit in een beentje is uh, gaan zitten. Ja, nou uh, ja, dan blijft het allemaal een beetje in de lucht hangen. Wat moet, wat moet je dan eigenlijk mee He, behalve dan als je ADHD hebt je het er een beetje uit te rammen. Achter zo'n kit. Nou ja, goed. En mijn dochter koos voor een gitaar en piano. En heeft een hoop vriendinnen die, die goed, goed kunnen zingen. Nou, als je het dan ook nog eens uh, treft... Uh, dat je in een middagje een tekstje schrijft... En, uh, over, over iets wat je, wat je echt voelt. Dit meisje doet dat. En uh, nou, grammaticaal is het Engels in orde. De uitspraak nog niet, maar goed, wat geeft dat? Eh... Misschien zitten ze ooit wel bij de X-Factor, ik hoop het niet. Het is uh, dat dat gevoel, uh, dat vind ik, wil ik weer terugbrengen op de radio. Nou, dus bear with me en luister eventjes naar Wiske en Meis of Max. Dat kan wel eens veranderen. Uh, ik heb een period en hij blijft maar een hele tijd naast mij, zeg maar... Over um, zijn vriendin. Oh, uh, hoor wat ze gisteren zei. En wat ze aanhad. En ik heb echt de biggest question. Dus Jij vindt een... hem leuk. Ja, dat vind ik zo irritant. Want denk ik dan gaat hij, hij over zijn vriendin. Maar wacht even. Dan praat hij over een echte vriendin. Of zijn lover of wat? Of zijn vriendinnetje. Ja. Oh ja. Maar ik ken hem al heel lang. En de hele tijd gaat hij. Oh mijn god, maar kijk, ze is zo lief. Wat moet ik er geven? Of wat zou ik zeggen? Want, want dus het, hij is uh... helemaal dol op haar. Hij zit dan tegen jou. te lullen terwijl jij echt ja, op hem valt. Ja, is zo Wat verenigd. een ellende! Oh, we gaan nu nog niet opnemen. Nee, we gaan nog niet opnemen. Dus doe maar. Zing even. Mm -hmm. Beautiful. and I, i roll my eyes cause i already know it's is so beautiful whoa, whoa. and i never liked the dress i never liked your heels i never liked the stupid jokes you made and i don't understand how you adore those uncountable things she is cause boy She's a bitch We rule the world We're relatives with ripped off jeans something things you would never wear Or anything that she'd ever be And you jump up and down on The crazy sound of your crazy beating heart So I'll feel free to say That I never liked her dress I never liked her heels I never liked the stupid jokes she made And I don't understand how you adorey things Uncarnable things she is You must know she's a bitch the Bitch, bitch, crazy bitch It's what she is i don't think she'll ever be anything you ever miss cause a bitch bitch crazy bitch well, i don't think she'll ever be Anything you'd ever miss, and I never liked the dress, I never liked the heels, I never liked the stupid jokes she made. And I don't understand how you could or I'll do all those uncountable things. She is, well she's a bitch, a bitch, bitch, crazy bitch. That's what she is. Ja! Yeah, nou oh, dat vind ik heel aardig. Jezus. Hebben jullie die teksten hebben die, die net geschreven? Ja, dat heb ja. ik heb net geschreven. Geen Nou. Gewoon uit het niets gezongen. En het, het klopt ook nog, want het is echt waar. Het is uit een gevoel. Omdat je die, die vriend van jou denkt: oh, dan komt hij weer met die verhalen ja. over. Ze van is haar. is echt gemeen, ze is echt niet aardig. Ik kent haar ook. Ja, maar ik haat haar echt zo erg niet normaal. <lacht> <lacht> echt haar gevoelens uit in een song, natuurlijk. Nou, Luisa, dat is het mooiste, toch? Tientallen jaren lang heeft hij gezwegen. De man die mede aan de wieg stond van menig internationaal succes... in de popmuziek, bleef voor ons een grote onbekende. Maar die tijd is voorbij, want exclusief voor de Nacht van het Goede Leven... vertelt hij voor het eerst zijn verhaal. Wij vragen uw aandacht voor Rex van Beuningen. De man die ervoor zorgt dat de geschiedenis van de popmuziek... totaal herschreven moet worden. Meer dan eens claimen poppiedolen geheel ten onrechte dat ze hun successen louter en alleen aan zichzelf te danken hebben. Die tijd is voorbij. Want hier is Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Um, Rex, welke hit wil je vandaag behandelen? Ik wil het met jou hebben, Jan Neemans, uh, over, um, over uh, I Feel Fine van de Beatles. Uh, ik wil jou even wat laten horen. Ja? Dat is een uitvinding van mij. Van mij persoon, persoonlijk. En, uh, en die George Harrison, die rozer, is er dus mee aan de haal gegaan. En dan wil ik wel even stellen dat dit... Dat is een uh, ontdekking van mijn eigen persoontje. En wel in 1959. Ik was elf. En ik was mijn, met mijn ouders op vakantie in Hamburg. In Duitsland. En, uh, en toen... Ik was dus vrij, uh, vrij goed op de gitaar al. En het moet op een of andere manier geweest zijn... dat dus meneer Harrison dat heeft gehoord... en die heeft al gebruikt voor dat nummer. Dat wil ik nu even bevestigen in deze uitzending. Maar uh, de Beatles gingen pas in de jaren zestig toch naar Hamburg. Dat klopt. Dus daarom moet er een link geweest zijn tussen... Ik zal het nog één keer doen. Deze... Dat is een flageolet, noemen ze dat, in de muziek. En ik denk dat meneer Harrison dat uit de lucht heeft gepakt. Maar ik wil dus wel even stellen dat het van deze persoon zelf is geworden geweest. Heb je dit wel eens besproken met, uh, met George Harrison? Ik heb het uh, wel proberen te bespreken met George Harrison, maar hij is dood.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 Het mysterie van Emilie Spelen. Jan Emaus uh, heeft na dit uh, fantastische interview... met Rick van Beuningen nog meer gedaan. Die man zit nooit stil. Uh, die heeft weer een mooie tekst geschreven over iets of iemand... en nu moet raden wie of wat het is... En uh, Oh, ik, ik, sorry, Pieter uit, uit midden dat Jij belde, hè? Want jij wist wie het was. Oh, sorry dat ik... Dat ik ja, je, je hebt me alweer opgehangen. Ik was het helemaal vergeten om je... Om, maar hartstikke bedankt, je krijgt een, een, een knijpkat, hè. Want jij wist wie het was. En ik zal het even zeggen, dat was natuurlijk James Last. Haha, <lacht> Biscaya. Uh, wat ging we doen? Oh, ja, we gingen het, het mysterie van Emily spelen en... Uh, u, u kunt uh, knijpkatten winnen, hè, als u na het eerste fragment het al weet. En na het, tweede, uh, na het tweede kunt u nog twee winnen, na het derde nog één. En dan uh, moet u bellen naar Thomas, hè. en het is 0800 1121. En hier komt het eerste fragment. Als je hem ziet, dan denk je. Doe nou niet. Want, mooie staat van dienst, allerlei belangwekkende posten bekleed. Met andere woorden, een cv van hier tot zeer ver en nog verder. Dus daar ligt het niet aan. Wat is er dan mis? Heel simpel. Is op de verkeerde stoel gaan zitten. Had niet naar die lokroep moeten luisteren. Maar ja, hoe gaat dat? Ik ben gevraagd. En dan moet je van goede huizen komen om te zeggen... nou nee, andere keer misschien... En wij dachten nou juist dat hij zo in elkaar zou zitten. 0800-1121, als u het denkt te weten. En, uh, en ik zeg, wat ga ik draaien? Oh ja, uh, de, de muziek komende half uur komt van bands die op tournee zijn door Nederland. Deze week, te beginnen met Tony Joe White. Dacht ik, maar shoot, dat laatste concert was, was gisteravond. Zondagavond in Oosterport in Groningen. Nou ja, what the heck. Gewoon lekkere muziek. Hier, uh, iets heel zoets, iets braafs. I've got something to tell you. I think that you ought to know. I've had my eyes on you, babe, since a long time ago. And now I finally got the nerve, and I'm gonna make my move. Now don't you try to turn me off, cause it's gonna be hard to do. I got a thing about you, baby. Ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby. baby. Thing about loving you. Ain't no two ways about it, baby. Your love was meant for me. I know that I can't do without it. It fits me to a T. Ooh, there's something about you, baby. Can't get you off my mind. I know that I can't live without you, think about you all the time I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do I got a thing about you, baby, Think about loving you Just a little love and it'll get you every time But I got a thing about you, baby Ain't nothing I can do I got a thing about you, baby A thing about loving you Oh, yeah, yeah A thing about you, baby thing about you, baby Oh, my, my Aan de telefoon Hans uit Enschede. Goedenacht ja, Hans. Goedemorgen Adeline. Nee, goedenacht. Goedenacht ervan. Jawel, ik vind het nog wel nacht hoor. Nee, nee, nee, nee. Moet je even luisteren. Nou. Het is uh, vanaf 12 tot 6 is het nacht. En daarna is het morgen. Ja, maar dan is het dus nu tot nog 12 nacht. 12 uur. Ja. En dan is het middag. En vanaf 6 tot 12 s'avonds is het avond. Ja. En dan kunnen ze allemaal lullen wat ze willen, maar het is gewoon nacht. En jij zei goedemorgen. Ik zei goeienacht, zei ik net. Zei, oh, je zei goeienacht. Ja. Oh, dat is helemaal goed. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Nou, wat een verwarring. Ik heb het nog over jou gehad dit weekend. Echt waar? Want je gaat altijd vragen hoe het weekend was. Ja, vertel. Nou, waren uh, een soort van uh, voorcarnaval. Uh, in, in Enschede? Ja, waarom niet? Ja, nou, ik weet niet. Ja, ik dacht ja dat of, komt op Zuipen neer en zo, hè. Ja, daar heb je toch carnaval niet voor nodig? Nee, maar daarom is het wel leuk. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ik ga niet helemaal naar, naar uh, Limburg of zo om daar carnaval te vieren. Nee, oké, okay. oké. Okay. Ja, en ik had nog een nieuwtje voor je. Nou? Ik had uh, een paar weken geleden, had jij het, uh, of een paar maanden geleden zelfs al, had jij het over die, uh, die acteur, hoe heet je, Jeff Bridges. ja. Dat jij die ondanks zijn buikje hem nogal rauw kon eten. Oh ja, is dat zo? Dat heb jij gezegd, ja. Dat heb ik vast niet zo gezegd. En nu gezegd. heb ik toevallig oh, een, nee. een film van hem opgenomen, ja, okay. waar hij dus uh, van onderen is opgenomen, vanaf zijn knieën, waarop hij dus heupwiegend dus naar boven, heen, naar zijn hoofd heen, waar hij heupwiegend opstaat. En nou zou ik dat graag nu willen opsturen omdat jij hem al rook kunt eten, zei je. Dat zei dus maar vast niet mijn tekst. Doen. Maar ik, vind, ik vond het vroeger, vond, was het uh, uh, mijn held. Ja, maar... En maar nog steeds. En, en, nou, ja, oké, okay, maar niet meer op die manier. Ja, want ik vind het een, een lieve oude opa aan het worden. Maar goed, hé hey, lieverd, gaan, uh, het wordt een beetje uh, uh, uh, te lang allemaal. Je moet me even gaan vertellen uh, wie jij denkt dat het is. Ik was Cam Camille Eurlings. En waarom? Uh, ja, ik weet dat vraag niet meer zo goed, uh, waar het over heeft. Maar oh. goed, uh, toen ik die vraag hoorde, dacht ik... Hé, hey, dat is krimineerlinks. Oké, okay, nou, het is het niet, maar ik vond het toch leuk dat je even gebeld hebt. En, en ontzettend lief dat je aan mij denkt uh, als je het over Jeff Bridges hebt. Maar, maar dat, dat, ik neem het terug. Ik, ik wil hem absoluut niet meer rouwen. oké? Okay? Nou, het is wel leuk op, hoor. <laughs> nee. Dag Hans, ah, ik op. ga door met Ed. Doei. <laughs> Ed... Goedenacht. Hallo. Goedenacht. Ja, maar je denkt wanneer kom ik eens aan de beurt? Oh nee, ik vond het wel interessant. Ik wil gewoon ik eens zeggen goeiemiddag, maar ik denk ik. <lacht> <lacht> Sorry. Verwarring, hoor. ja, verwarring was dat. Okay. Ja, hij zei duidelijk goeiemorgen. Ja, volgens goedemorgen. mij zei hij ook goeiemorgen. Ik ben ja. toch niet gek? Al oh, gelukkig. Nee. Hey. Ik denk, nou, dan ben ik heel. Oh, oké. Okay. Zie ja. je wel? Hans, Hans, hij zei goeiemorgen, maar het is ja. goeienacht. Ed, uh, wie denk jij dat het is? Ik, uh, ja, ik denk ook in die berichting. Ik dacht Erik Brinkman. Ja, hij heeft een hoop gedaan en hij zit nu weer. Uh, zit echt wel op een lijn. Hij staat dat? van dienst en gaat naar de kamer in, de eerste kamer. Dus ik denk, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het niet zo heel gek bedacht, maar uh, het is niet goed. Uh, het... niet. niet. <laughs> dus Allereen. ik ga het tweede fragment lezen. Ander keer beter, dankjewel. Oké, okay, dag. dag! Wat zien we? Priemende oogjes. Slimste jongetje van de klas. Stem wat aan de hoge kant, maar dat is niet zo erg. Dat gaf immers ook niet toen hij alleen nog maar te horen was. Is dat haar nou geverfd? Ja, we weten, dat moeten we ons helemaal niet afvragen, maar we doen het toch. We krijgen ineens een gevoel van nostalgie. Toen rechts nog een Dixieland-orkestje inhuurde en links het Klein Orkest. Is hij ingehaald door de tijd? Nee, hij is zo actueel als wat. Maar rond hem blijft een muffig oud bak luchtje hangen. 0800-1121, als u het denkt te weten. En, uh, moet ik even kijken. Uh, nou, bent die wel gaat optreden. Uh, uh, aanstaande donderdag. In Paradiso, de enige Fransman die echt soul kan zingen. Ben Loncle Soul. Zou het als een kleur liggen? Thomas, wat is. Dit is een verkeerd nummer. Je moet eventjes naar de telefoon. Uh... Nou, ze checken daar. Uh. Zo, ja. Nee, het was <laughs> een hele consternatie, een gedoe. Ik heb uh, Ben L'Oncle Sol en uh, ik wou graag de ver Franse versie van dit nummer. Omdat ik het zo leuk vind uh, uh, om iets solvols uit in het Frans te horen. Maar het is dus niet gelukt. Dus uh, heb, ik ieder, heb ik alles door de war gegooid. Ik weet ook niet hoe dit kan. Het is allemaal helemaal geen ramp, maar... Ik heb uh, Gertjan Polak nu uh, aan de telefoon, als het lukt. Ja? Ja. Ja, gelukkig. Goeiemorgen. Goeiemorgen zeggen. Goedemorgen. Dat is toch helemaal niet. <laughs> nee. Hi. Hi. Heb jij een leuk weekend gehad? Ja, gewoon lekker rustig aan. Ik uh, ben op de camping geweest. Uh, lekker mijn ruimte op blad gemaakt. Het uh, was een beetje alles voorjaar uh, aan het werken geweest. Ja, het was lekker helder, en maar wel vrij fris, vond ik. <laughs> Ja, precies. Ja, Sjaan. En dan uh, lekker doorwerken. Ah. dan houdt uh, warm. Nou, ik zat je eraf toe bij. Oh, lekker, ja. Nee, ik ja. stond in, in de file. Er was een, een, op de A2 was een, een wagentje gekanteld. Een ja, vrachtwagentje met. Het... Uh, wat weet je dat? Nou, dat was mijn hoek, uh, volgens mij. dat uh, ik kwam opnieuw geen. Uh, oh, nou ja, en, ja, ik, ja, ja. precies. Er was een enorme file. Nou, en de, de, de, mijn auto raakte oververhit. En toen moest ik aan de kant staan. Ja. En toen kwam de ANWB, kwam Gert gelukkig langs. En die, heeft, die zei: Ja, maar. Ik zei: Nou, ik wacht toch een vervangende auto? Zei die, nee, want ik krijg hem wel weer aan de praat. Alleen je ventilatortje doet het niet. En toen heeft hij dus een, een, uh, Toen kwam Jan van de, van de sleepdienst. En die heeft me dan voorbij de file getrokken. Want anders kon ik natuurlijk niet meer rijden. Ja. ja mag het doen, maar het was wel heel aardig. Ik ben toch wel blij ja. dat de ANWB bestaat hoor. Ja. In het verleden tel ik. Toch... ik, volledig, ik vind ik wel een leuk verhaal misschien even te vertellen. Ja. Wel een keertje hadden wij precies hetzelfde inderdaad. Toen gingen wij s'nachts over stappen. Ergens een dorpje in Brabant. Toen waren ze overschot overschotten meisjes. en Toen hadden we zo'n grote Mercedes. en gingen we dan heen. Toen was hij inderdaad ook oververhit ja. Op de terugweg. en Toen was er geen water meer in. Ja. En Toen hebben we één voor één, met de jongens. We, moesten we plassen dus. En dan hebben we, één voor één, hebben we dus met vijf. Hebben we die radiator volgeplast. Toen zijn we toch zo thuisgekomen. Dat is een hele goede tip. Nou, als ja. je die film uh, 127 uur uh, gaat zien, dan, uh, dan zie je dat uh, je eigen plas nog voor meer dingen goed is. Maar dat uh, heb ik het later ook. Maar goed, ja. we gaan nu het spel weer doen. Uh, Gertjan, wie denk je dat het is? Ja, die oude premier van ons, die, uh, die Zeeuwse, dat Zeeuwse mannetje, JPB. J.P., ja. Ja. J.P., J.P., ja, Balkenende. Nee, hij is het niet, helaas. Is het niet. Nee, hij is het niet. Dus ik ga het laatste fragment voorlezen. En als je het dan wel weet, dan wel rust nog een keer. Oké? Okay? Ja, helemaal goed. Goeiedag, hey. Daag. De huissending. Hoi. De televisie is keihard voor haar eigen kroost. En hier hebben we te maken met een lastig geval. Kan veel, zo niet alles op journalistiek terrein... maar moet dat niet zelf in beeld in een gelijkhebberige omgeving doen... Kijk mij nou weer eens een misstand opgraven. De ijdelheid heeft het vermoedelijk bij hem gewonnen. Weg was de jaren tachtig-snoor. En er was ineens een flinterdunne bovenlip. Non-belangrijk detail, we weten het. Maar dat is tv. TV vergroot uit wat niet belangrijk is. Goeie man, verkeerde medium. Nou, dan moet je het weten. 0800-1121... En uh, uh, dan moet ik even weer naar mijn draaiboek kijken... en dan ga ik niet meer zeuren, jongens. Uh, oh ja, volgende week zaterdag 26 februari... is het groot feest in Paradiso, want de Bintangs... De band uit Beverwijk en Haarlem die is nog altijd springlevend... en heeft door de jaren heen haast legendarische live reputatie opgebouwd. Onvervalse rhythm and blues rock, hè, waarbij de damp van de wanden slaat. En het oudste lid eh, Frank Kraaienveld, die eh, eh, maakt eh, ter ere van het 50-jarig bestaan, tenminste, nou ja, 50 jaar wel, maakte zijn, eh, een boek en een plaat over de, de Bintang's Bintang's 50. 50 korte verhalen, prachtige oude foto's ook en een live cd. En het is uitgegeven door In de Knipscheer. Maar hier is een, oud, een ander nummertje. two. I'm of this Stones, de Hollandse Stones een beetje. Ja, toch? Ben uit Soetermeer, goedenacht. Goedenacht. Kende jij de bintangs nog? De bintangs, ja, ik kom uit Den Haag. Nee, ik kom uit Haarlem en, en, en Vels. Oh. Of uit dacht ik. Ja, toch? Wat zei ik nou net? Nou, ik heb het even, uh, ja, Nee, het is Noord-Holland. Maar ken je ze nog van vroeger? Ja, ik, ja zo oud ben ik nou ook weer niet hoor. Nee. Het is jaren 60, toch? Ja, nou ja, nee, ze, ze bestaan dus nog steeds, hè? Dus ze zijn wel al, uh, al, al 50 jaar bezig volg volgens hunzelf, of 40 ah, jaar. Nou, de naam is bekend. Oké, okay, de naam is bekend. Zeg, Ben, heb jij een fijn weekend gehad? Iets bijzonders gedaan? Uh, ja, nou, nee, eigenlijk ja, niet zoveel, nee. Uh, maar ja, toch wel een fijn weekend. Oké. Okay. En, en wat ga je deze week doen? Uh, uh, ja, uh, hard werken eigenlijk, en... Uh... Ja, ook niet zoveel bijzonders eigenlijk. En wat is hard werken? Wat, wat, wat ga je doen dan? Ik ben postbode. Oh, en het mag je nog wel hard werken. Jij nog wel. Ja, ja. Zeker met dit weer. Ik geloof dat het koud gaat worden. Dus uh... Oké, okay. doe je dat al lang, uh, postbode zijn? Uh, vijf jaar. Oké, okay. en, ja, en jij staat niet op de tocht, zal ik maar zeggen. Je mag het nog mooi blijven doen. Voorlopig wel, ja. Nee. Ik heb nog niks gehoord. Vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het heerlijk. Lekker, uh, lekker buiten, geen, uh, geen chef om je heen. Nee, en, precies. Uh, ja. Nee, ik kan uh, me voorstellen. Mensen gaan vriendelijk op straat, dus dat is, uh, ja. dat is hartstikke leuk. Oké. Okay. Nou, zeg maar, wie denk jij dat uh, Emily bedoelt? Ik denk Jan Tromp. En hoe kom je daar zo op? Ja, omdat... Uh, ja, journalist eigenlijk. En uh, dat, dat hij het niet meer zo goed doet. En toen dacht ik aan de Fara. en... Ik heb, ik heb zelf geen televisie, maar ik hoor constant dat Jan Tromp op de televisie bij Uitgesproken Vara het niet goed doet. Maar ik vond hem bij uh, het Oog op Morgen geloof ik dat het was. En in de Volkskrant vond ik hem altijd hartstikke leuk. Hij dus. nou, is hij ook fantastisch. Het is een hartstikke goede journalist en uh, een prettig mens en uh, een, een heel slim mens. Maar op de televisie werkt het niet zo. Nee, ik, ik denk dat, uh, dat Jan wel een mooie omschrijving heeft gemaakt van hem. Want de TV dan, uh, ja, dan, dan ver, vergroot uh, uit wat niet belangrijk is. Dan ga je naar, naar, naar zijn uiterlijk zitten kijken en weet ik veel wat. Dat is het verkeerde medium. Ik vind ook dat hij... Die... Nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk maar goed. Uh, jij hebt een knijpkat gewonnen. Dus als jij nou even aan de lijn blijft... Dan uh, uh, noteert Thomas uh, je gegevens en dan stuurt hij naar je op. Ja? Ja, dat nee, doe ik zeker. Bedankt. Hey, fijne nacht. En ik hoop dat het niet al te koud wordt deze week voor jou. Daag. Hoop ik ook. Oké, okay, hoi en dan gaan we naar Ode to Billy Joe, Bobby Gentry, gevonden. It was the third of June, another sleepy dusty delta day. I was out chopping cotton and my brother was bailing hay dinner time we stopped and walked back to the house to eat and mama hollered at the back door y'all remember to wipe your feet and then she said i got some news this morning from choctaw ridge today billy joe mcallister jumped off the Tallahatchie bridge Papa said to mama as he passed around the black-eyed peas Well, Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five more acres in the lower forty I got to plow.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 Put a frog down my back At the Carroll County Picture Show And wasn't I talking to him After church last Sunday night I'll have another piece of apple pie You know it don't seem right I saw him at the sawmill yesterday On Choctaw Ridge And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge Mama said to me, child, what's happened to your appetite?